Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een landelijke campagnedag met prikbussen. Over een paar weken rijden die bussen door het hele land. Vooral naar achterstandswijken en christelijke gemeenten. Daar weigeren relatief veel mensen een vaccin. De overheid hoopt dat de prikbussen meehelpen om 85% van alle volwassenen te kunnen inenten. Eerder begonnen huisartsen al met voorlichting te geven op markten. Mensen die dat willen kunnen direct een vaccin in de arm krijgen, zegt deze huisarts in Rotterdam. Wat wij merken is gewoon dat er ongeveer 10, 20 procent meer mensen zijn komen vaccineren. Andere collega's zeggen van ja, uh, die zijn die naar zijn moskees gegaan, op de kerken gegaan om mensen voorlichting te geven. Volgens de huisartsen wordt er op sociale media veel gezegd wat lang niet altijd klopt. Diverse organisaties hebben of hadden vanochtend te maken met een telefoonstoring. Onder meer de ANWB en het incassobureau van de overheid waren onbereikbaar. Het gold ook al voor het niet-spoednummer van de politie. Daar zijn de problemen inmiddels voorbij. Christian Eriksen heeft zich voor het eerst sinds zijn hartstilstand weer gemeld op social media. Op zijn Instagram post hij een ziekenhuisbed-selfie met opgestoken duim. Hij bedankt iedereen voor de lieve berichtjes en zegt dat het, naar omstandigheden, goed met hem gaat. De Deense voetballer kreeg afgelopen zaterdag een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. Vanaf morgen komt er een nieuw geluid door het station. Beste reizigers, de intercity van Amsterdam-Amstel naar Utrecht Centraal komt over enkele ogenblikken binnen op spoor 9B. Herhaling. De NS heeft een nieuwe stem, Karin van As. Van tevoren is uitgebreid getest of Karin de allerbeste was. Door uh, reizigers in een MRI-scan te plaatsen, echt waar... En uh, ja, dat kun je dus zien in de MRI-scan, dat uh, mensen bij mijn stem het gevoel hebben dat ik de, de negatieve emoties verzacht. Dus als er een vertraging is, dan vinden ze het minder vervelend als ik hem inspreek. is morgen eerst te horen op een paar kleinere stations, daarna volgt de rest van het land. Het weer op veel plaatsen begint de dag een beetje bewolkt, maar steeds meer zon komt er doorheen. In het noorden 20 graden, in het zuiden 27. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ZFM, de kant nog walshow. <laughs> show. ZFM, het geluid van Zandvoort.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 En dan uh, is het dinsdagmorgen. En dan uh, zitten Frank en ik hier even met z'n tweeën. Want uh, <laughs> waar de rest uh, gebleven is. We weten het niet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we spreken hier van de wat uitgeklede radioversie vandaag. Ja. ja. radio uitzending. Nou. Maar goed, het zal de pret uh, zal dat, niet minder om zijn. Nee, nee want uh, we hebben cake. Dus dat, uh, ja, we hebben cake. Zelfs cake met een, uh, een aardbeien smaakje. Dus uh, niet de gebruikelijke stofcake zoals we vaak krijgen bij uh, ter aarde <lacht> Of rituele verbrandingen. <lacht> maar het is hier een, een echt stukje heerlijke cake. Ja. Uh, hoezo? Uh, heb je er ervaring mee met uh, de rituele nou ja, cake? Nou, tegenwoordig uh, heb je ook uh, gelukkig veel mensen die bij een uh, crematie of een, een begrafenis... dan uh, geheel conform de wens van de overledene aan de bitterballen en de wijn gaan. Ja. Persoonlijk spreekt mij dat meer aan dan uh, koffie met stofcake. Maar het hangt natuurlijk ook af van tijdstip van de dag. ja, Jaap, als jij 's morgens om negen uh, uur als een van de eerste, stel ik me zo voor... dan zij om zeven uur beginnen, <laughs> ter aarde wordt besteld... <laughs> En er komt dan al wijn op tafel, ja, dan zullen misschien alleen de alcoholisten onder dat gezelschap. <totstuk> ja. in dat gezelschap uh, zich daaraan ja, ja, kunnen laven. Ja, dat, dat <totstuk> maar goed, me, we gaan het vandaag daar niet over hebben, ja, want het ja. is een wonderschone dag weer. Ja, een, een kleine, we spreken carnemie-technisch van een heel klein dipje. Ja. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken. dat we ook deze dag mogen klasseren in de categorie. Hollandse zomerdagen. Ja, een beetje, een beetje vier, vier, vier, drie, drie tot vier sterren zou ik je dan geven. Kijk, de vijf sterren die komen woensdag en donderdag geloof ik voorbij. Want ja, dan, uh... vind ik ook prima man, hoor. Het bloed heet weer, maar goed. Het, uh, het, is, het is wel uh, een beetje levendig in het dorp, denk ik zo. Top. Ja, het is gezellig man. En het ja. feit dat nu uh, de, de covid uh, uh, hoe heet dat, uh, reglementen weer wat worden verlicht. Ja. Dus mensen weer lekker buiten. We mogen ook binnen weer dineren. Ja. Zij het uh, nu nog tot 10 uur s avonds, maar ik heb begrepen dat we zelfs uh, vier dagen uh, weer van het uh, protocol afgaan, waarbij we dus uh, tot 12 uur in het restaurant mogen blijven. Ik geloof ook met meer mensen. Dus ja, dus... Niet op 30, maar 26 juni geloof ik zijn nu de... Ja, ja, ja dat hoorde ik ja. ook Zal vanmorgen. Het is de... dat soort data tot stand komt. Hè? Ja. dan niet 20 juni? Maar goed. Nee, nee. goed. Ja, Ik weet ook niet hoe, hoe dat werkt. Ik, ik hoorde vanmorgen weer ook het uh, nodige voorbij komen op de radio. Dat, ja. dat uh, zelfs uh, de minister van Justitie niet helemaal op de hoogte was... Uh, dat de dagen alweer naar voren zijn geschoven. Ja, nee, we moeten toch weer eerst gaan ja. vergaderen. Ja, maar sommige luiden in Haag zijn... Uh, blijkt niet, niet altijd op de hoogte van alles. Dus... Uh, Nee, nee, dat blijkt wel. Bijna soms wereldvreemd, Dat blijkt wel, denk ik. Um, uh, ja, even over de, de belevenissen. Wat, uh, wat uh, hebben we uh, beleefd eigenlijk de afgelopen weken? Nou, wat hebben we beleefd? Het water ziet er zo prachtig uh, schoon uit. Want we ja. hebben natuurlijk uh, met noordenwind, noordwest... en nu zuid, uh, zuidwestenwind te maken gehad. Ja. Een heel uh, keurig briesje, niet te hard. Want dan krijgen we weer te veel apenharen uh, en gedoe. Ja. Maar uh, er zijn er toch ontzettend veel kwallen... En dat bevreemdt mij eigenlijk. Misschien de enige verklaring die ik ervoor ben, een bioloog zou kunnen geven, is dat misschien het water door het slechtere voorjaar te lang te koud is gebleven. Ja, ja. Maar je zou zeggen, meestal met aflandige wind, hè, omdat kwallen gebruik maken, die kunnen zelf niet zwemmen. Ja. Van een onderstroom. En als je aflandige wind hebt, dus oostenwind, ja. dan zo zeg maar de bovenlaag wordt de zee opgedreven, maar je krijgt een onderstroom die naar het strand toe gaat en daar. Dat is de stroming waar kwallen gebruik van maken. Dan heb je heel veel kwallen, maar nu is het net andersom. Je zou verwachten eigenlijk dat dus die jongens wegblijven van het ja. strand. Maar niets is minder waar. Want ik heb uh, met mijn uh, liefdallige Ega... dus uh, een aantal dagen op het strand gewandeld. Mm -hmm. En daar toch wel heel erg veel, zoveel kwallen aangetroffen... dat ik maar op mijn slippertjes uh, door het water liep. Want, uh, ja. Hoe dat zo? Ja, uh... Ik ben niet zo van de kwallen. Nee. Nee. <laughs> En uh, ik sprak Mirjam de Leon even kort in het dorp. Die kom ik wel eens tegen, gezellige meid. Ja. En die gaat elke dag, zomer en winter, gaat ze zwemmen. Ja. Maar het werd haar zelfs te gortig. Ze zei, nou, ik ben even tot mijn middel in het water geweest. En toen hield ik het voor gezien, want er waren alleen maar kwallen. Dus zoiets uh, ook uh, met de temperatuur teen in het water... en dan gelijk weer hardhollend uh, terug de uh, ja, het strand op? precies. Of en vaak liggen de meeste kwallen op strand op bedjes. maar. Nu oh. was, uh, <laughs> Ja, dat nu zijn ze ook okay. in grotere talen <laughs> ja. aan de vloedlijn. Uh, ja, uh, de dat, dat soort kwallen. Maar goed, uh, uh, muziek, ja, ja, ja, zullen ja. we dat dan maar doen? Ja, uh, dat natuurlijk. lijkt me wel een goed idee. Uh, Carly Simon met Y! Mijn dames en heren thuis. En dat was why. Uh, nou ja, we zitten altijd even te kijken. Van, uh, zijn er nog bijzonderheden te melden? Nou, ik heb er zo direct nog wel eentje. Wat, uh, wat heel bijzonder is. Dat is zelfs uh, regio gerelateerd. Oké. Okay. Maar uh, ben jij uh, eentje van de tatoeages? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Wij, wij zagen er vroeger ook niet uit. Voor zover het nu wel het geval is. Maar dit terzijde. Ja. Maar dat het beperkte zich veelal tot gewoon te lang haar. Wat ja. Weet je, dat, dat, ja. Is dat, is dat een monochond? Voor sommige gasten stond het wel, maar heel veel ook niet. Waaronder ik mijzelf reken. Als ik nu foto's terugzie uit die tijd, denk ik van. Hmm. Hmm. Weet je. Dus, maar uh, een, een tatoeage is natuurlijk wel iets redelijks uh, onherroepelijks. Ja. Is, uh, ja. De kort moet je je weer laten lezen als je het weg wil laten halen. Ja. Plus dat er nog van die gasten zijn die de naam van hun geliefde. Een aanstaande ex. <laughs> op een arm hebben ja. God weet waar hebben staan. Nee, het is niet aan mij besteed. Nee, nou ja, Goed, uh, uh, het is uh, zelfs zo dat je er ook uh, voor kunt, uh, in de cel kunt uh, belanden. He, daarvoor. Dus, uh, nee, heb je waarschijnlijk teksten op je arm of ergens nou, uh, laten plaatsen? Of niet? <laughs> Deze persoon heeft dat uh, niet op de arm laten plaatsen in ieder okay. geval. He, het is een uh, 29-jarige militair. Die, die, heeft dat, die heeft dat laten doen. En die heeft dat gedaan uit het geboorteland van, van Dolf. Oh. Dus nou, dan, dan weet je ongeveer wel welke richting het op gaat. Ja. Het, ja want uh, hij had een, een, een swastika laten aanbrengen op, op zijn testikel. En daar moet hij nu voor de bak in. Dus. Jeetje, maar dat is in, waar heeft hij dat laten doen ja, in Duitsland? Ja, ja, ja, nou, dat, dat weet ik niet, maar... Uh, het is in Oostenrijk sowieso ten strengste verboden om iets met, uh, ja, met een nazi uh, gedachtegoed uh, te oh, verheerlijken okay, of wat dan erop. vraag ik altijd: hoe komt de overheid erachter dat iemand zo'n uh, swastika op zijn zak heeft? <laughs> ja, he? Dat is dan weer een uh... <laughs> Dat praar me dan ook. <laughs> ja, want uh, ik, ik weet, nou ja, goed, kijk, als je in de militaire dienst die heb je altijd, uh, dat heb ik me laten vertellen hoor. Of dat ja. ook zo is. Dat je dan op een gegeven moment uh, een soort van controle. Moest, dan, uh, moest je dan. Uh, ja, dat, dat hoorde niemand. Dat je je broek moest laten zakken. En dat uh, op uh, geslachtsziektes of wat dan ook. Ja, dan zou het ja. eruit kunnen komen. Natuurlijk. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja. Ja. Want die arts is natuurlijk een, iemand geweest die hem heeft. Uh, verraden. <laughs> dat zou zomaar kunnen, ja. Jeetje, maar goed, ja, dat. Ben je in een BN dienst geweest? Over? Nee. Nee, ik, uh, ik heb uh, gelukkig. Uh, ja, ik kon, er, kon er onderuit. Dus, nou ja, onderuit. Uh, ik ben gewoon afgekeurd. Punt. Oh, Oké. Okay. Okay, en ja, okay. uh, uh, ja, wat wou je zeggen? Nee, ik, ik, ik ben ook afgekeurd, maar ik had het uh, S5 uh, brevet. Ik kwam het acht weken bij het opruimen. In de tocht, zoektocht naar het gele boekje kwam ik het S5-brevet tegen, wat ik altijd ingeleid had gehad. S5. Dus niet dat ik een pacifist ben, zeker niet in tegendeel. Maar de toenmalige strijdmacht met die verplichte, weet je, die, die dienstplicht. Was voor sommige mannen, dat moet ik wel onderschrijven, was dat wel goed. Maar ik, ik was verder netjes opgevoed. Dus ik, uh, ik had het in, in dat opzicht niet zozeer nodig. En als je ziet wat dat een geld gekost heeft. Want het was natuurlijk één groot vakantiekamp voor sommige mensen. Ja. En mijn, mijn broer, God hebben ze een ziel, die ja. uh, was ook in dienst. En die ja. heeft er dan op zijn manier nog het beste van gemaakt. Maar ja. het heeft heel aardig wat geld gekost. Ja. Hoezo? Voor de overheid. Ja. ja, er waren natuurlijk tal van gasten die de boel saboteerden. Ja. En die er met de pet nagooiden. En ja. dan, weet je, dus dat, uh, ik denk dat wat er nu aan de hand is, gewoon een beroepsleger, dat dat beter is. Ja. Stel ik me zo voor. Want dan heb je dus gemotiveerde soldaten die. Ja. Uh, ook ergens daar terecht kunnen komen waar ze graag terecht willen komen. Ja. En vroeger bij, uh, bij de, de dienstkeuring. toen werden er, uh, werd er allerlei vragen gesteld. van wat wil je worden binnen de krijgsmacht. Nou, ja, ik had opgegeven ik wil graag een technische opleiding. Ja. Ik wil mijn groterijbewijs wel halen. Ja. En een beetje die kant op. Ja. En toen kreeg ik een brief in de bus dat ik standhaas werd. Ja. Toen dacht ik, ja, maar dat ga ik niet doen. Ja. Dus uh, toen ben ik er eigenlijk, na een toneelstukje van uh, anderhalve dag, ben ik, uh, heb ik de dienstplicht uh, verlaten met de code S5. Ja, maar, uh, en toen uh, ging ik bij de KLM, uh, werd ik gevraagd of ik daar wilde blijven werken, want dat was toen nog in die tijd, dat is de 70 nodig, -jarig. jarige En toen uh, moest ik naar een arts op Schiphol-Oost om een medisch te laten keuren. Ja. En toen zei die arts, ik zie dat u wel een betrekkelijk korte staat van militaire dienst heeft. Kunt u daar iets met een code S5 stabiliteitscode 5 kunt u daar iets van vertellen? Dus ik heb die man het hele toneelstuk verteld, maar nou, die kwam helemaal niet meer bij. Dus die denkt, nou, dat zit wel goed. Ja. Uh, wat, wat, wat voerde je dan op op, uh, op het moment dat je daar bezig was... Uh, de S5-brevet uh, te halen? Want, uh, nou, daarover laten we meer. Daarover dan gaan we eerst maar hangen we het, het, <laughs> het onderzoek. Zullen we daar zo direct wel even op terugkomen. Um, goed, even op jouw verzoek, Frank. Want uh, jij kwam vanmorgen binnen en die zegt... Uh, ik zou wel eens een keer de Collectors met Lydia Purple horen. Dus ja. die gaan we dan ook uh, nu bij deze draaien. Hey. in de categorie van uh, die maken ze nooit meer, denk ik. Uh, ja, top? zeker, ja. ja. Je weet, ik ben natuurlijk een wandelend... Uh, tenminste natuurlijk, ik ben een wandelend anachronisme... en ik uh, hou niet alleen van oud spul, maar ook van oude muziek. Dus, ja, ja. Uh, ja. Ik ja. had een keer een, uh, een Cadillac uh, uit de haven opgehaald. Mm -hmm. Een witte Cadillac Coupe de Ville uit 1962, hagelnieuw. Ja. Had ik die ook maar nooit weggedaan, dat zeg ik natuurlijk steeds. En uh, daar zat alleen een AM-radio in... Mm -hmm. Dus toen reed ik uh, op de terugweg. Toen hoorde ik uh, Broekners Requiem. En dat vond ik zo mooi. Ik een klassiek stuk is dat ja. volgens mij. Maar van de dag ja. ben ik meteen naar de, de grote houtstaat gegaan. Dan heb ik die cd of die dvd. Wat is het? Hoe heet het? Cd. Hè? Cd, ja. Heb ik gekocht. En die draai ik af en toe nog. Ja, ja? ja feest. Ja, dat is echt geweldig. Uh, Broekner is volgens mij degene die... Uh, Mozart, uh, ja, Bruckner ja, heeft, uh, heeft het uh, requium van Mozart uh, afgemaakt. Ik geloof dat, dat dat het is. Ik heb een tijdje ook nog klassieke uh, een klassieke radioprogramma gedaan. Ja, okay. Dus uh, daarvan weet ik ook uh, dat is, uh, dat heeft ook iets uh, te maken met uh, Mozart was met, uh, met het laatste requium van Beethoven. bezig, maar die wist hij niet af te maken omdat hij het loodje legde. Aha. En toen heeft uh, deze Bruckner, die, uh, die heeft dat afgemaakt. Ja, en als je goed ja. luistert, dan hoor je ook precies het punt waar Mozart uh, stopt. Ja. En waar Bruckner uh, verder gaat. Dus, uh, ja, Oké. Okay. Ja, dat maar, is, uh, nou, maar dat is van ja, ik, een jaar of twintig geleden. heb ik uh, klassieke radioprogramma met Jacques is Vandaar dat ik het een klein beetje weet. Aha, ja. nou dat is uh, goed nieuws, Jaap. Ja. En, en, en in het kader van het afmaken. Hm? Uh, de, mijn militaire dienstplicht. Ik ja. moest me uh, op, uh, om tien uur des ochtends melden. in uh, Eindhoven, op het station Eindhoven, hm? het treinstation. En daar uh, waren dan allerlei uh, mobiele. Uh, röntgenwagens, hè? want mm -hmm. iedereen die daar aankwam moest meteen geröntgend worden. En als dat allemaal in orde was, dan kon je je melden bij je legeronderdeel. Maar ik had uh, toen tijd uh, S5-les van Bert Davis. Ach, en ja. Bert Bert die had in hetzelfde kamp gezeten, de kamp mm -hmm. in Eindhoven. Of Veldhoven ergens. En uh, die zei, nou, je moet in ieder geval zorgen dat je dik te laat bent. Dus ik kwam daar om uh, vier uur middags aan... Mm -hmm. En toen ben ik, uh, volgens uh, de kaart van Bert Davies ben ik uh, gelopen, uh, let op de kerktoren en dat soort dingen, naar het, uh, door, door Bergendal gelopen naar uh, de kaserne vanuit Eindhoven. Langs Bergendal klinkt het hoorig ja. ja. Door uh, na, na, na die, uh, naar het kamp gelopen. En daar uh, ik had ook helemaal niets meegenomen. Ik had een tandenborstel verstopt, een beetje tanden staan, maar geen kleding, helemaal niets. Dus ik kwam daar aan en ik denk, ja, ik moet natuurlijk. Uh, de act was dat je wel graag wil, maar niet kan, weet je wel. Dus zieligheid ten top. En dan kwam ik daar aan en er stonden dus uh, al uh, gasten met geweren en zo... bij zo'n doorlaatpost. <lacht> en ik ging daar zo'n beetje voor. Dus toen <lacht> zei Die, die gast, uh, hey, wat, wat kom je doen? Ik zei nou, ik, uh, ik moet me hier uh, melden bij de Piero Wat is je naam? Ik dus zei, ja, uh, paardenkoper. Ja, jouw lichting is vanmorgen opgekomen. Je bent te laat, zo laat. Ik ga maar in de jeep zitten, dan ga je naar de MGD. Zet je spullen maar achterin. Ik zei, nou, spullen? Ik heb helemaal niks bij me. Oh, je begrijpt toch zeker wel dat het de bedoeling is... dat die meerdere in achterblijven, soldaat? Hè? Weet je, nou, gedoe. Dus toen werd ik uh, naar zo'n ziekenbarak gereden. Ja. En daar uh, mocht ik een bed uitzoeken. Heb ik uh, niet gedaan. Want ik uh, ben... Uh, ik, ik, het was tegen die tijd was het een uur of zes, geloof ik. En toen uh, ben ik voor het raam gaan zitten aan een tafel... waar hele stapels met uh, revues en panorama's lagen... en helemaal geen blad aangeraakt. Nee. En daar heb ik uh, stilgezeten tot uh, het de volgende dag licht werd. Dus de hele nacht. En af en toe zag ik in de spiegeling van de ruit... ...s nachts de kop van die dienstdoende arts ja. om de hoek. Is hey, soldaat, wil je wat drinken? Wil je wat eten? Nee, laat mij maar me zitten. Ja. Dus die man die had dat natuurlijk in zijn wachtrapport gezet. Er zit dan zonderling een traag <laughs> van ja. voor het raam. Die heeft niet geslapen en niet aangeraakt ja. aangeraakt. Die zit daar maar te zitten. En, uh, dus uh, na aanleiding daarvan moest ik me toen het licht was, naar, begeven naar de wachtkamer van een of andere arts. Mm -hmm. En toen uh, werd mijn naam steeds afgeroepen, maar ik reageerde niet. En dan zaten dus wel echt trieste figuren daar... met uh, koffertjes van thuis, met uh, daarin transistorradio's... Uh, halve leefworst en gevulde koeken. <lacht> en uh, en dan die zeiden van, hé, hey, ben jij, ben jij padenkopper? Je naam is al drie keer jongens geroepen, <lacht> je moet nog binnen. ja, hé, what, oh, Wat hoor, dus ik naar binnen, ja. En toen, uh, want die, die legerarts... Die zei, kijk er eens aan, wat hebben we hier? Laat ik maar direct met de deur in huis vallen, soldaat. S S5 is hier volstrekt, onbekend in de Pirocurenenkamp. Heb niet enige illusie dat je voortijdig de dienstplicht mag verlaten. een kerel, weet je. Nee, nou. <laughs> oh god. Maar die vent kende dus de Oase Bar in Zandvoort. Ook nog, ja. Ja, en die vroeg ja, ja. of ik wel eens uit ging. Nou, ik ging ja. natuurlijk nooit uit. Nee. En of ik vrienden had, ik zei, nou ook geen vrienden. En of ik wel eens met vakantie ging, ik nou, ik ben wel eens een keer met mijn broer naar Tessel gegaan. En uh, op Tessel geweest om te kamperen. En er werd, uh, na tien minuten gingen we naar een kroegje. En na tien minuten werd daar zo gevochten dat ik uh, dacht van nou, ik ga nooit meer uit. Weet je. Nou, heel verhaal, uiteindelijk uh, kreeg ik uh, na een zure maquette te hebben geplaatst... op zijn hoogpolige legergroene tapijt. Uh -huh. was die man wel overtuigd en toen zei hij tegen me van nou... ik, uh, ik, ik geloof niet dat ik uh, in jou in goed een goed generaal zie, uh, soldaat. Ik zeg, kijk, ik, uh, ik wil eigenlijk met jou welnemen verzoeken om S5 in dienen. Ik dacht bij mezelf, now you're talking. Dat ik <lacht> eerst al een keer weggestuurd. En dus ja. toen zei hij heel resoluut van... Uh, ga je maar melden bij je onderdeel. Toen stond ik bij de deurpost. Een, een, een hoofd uh, tegen mijn, mijn elleboog en gaan huilen en zo. Weet je. Mm -hmm. Dus toen was hij wat meer overtuigd. Nou, toen moest ik gaan zitten. Toen heb ik dus jullie de geplaatst. En toen zei hij, kwam hij met het S5... Toen kon ik de volgende dag, moest ik nog één nacht in het kamp blijven. Ook niemand, met niemand gesproken en zo. Op de trein naar Vught, naar een psychiater. En uh, weer het hele verhaal verteld. Uh, dus uh, kortom, S5 brevet. voor goed, ongeschikt verklaard voor alle diensten. Ook voor tijdelijke mobilisatie. En let wel, ik ben geen pacifist. Maar ik vond, uh, terwijl ik uh, heel verhaal had gemaakt... wat ik graag had willen doen, zandhaas. Uh, dan dacht ik, nee, daar gaan we te ver. Hm. Dus nou, zo eigenlijk in het kort... In een nutshell, mijn S5 brevet. Ja, uh, en, uh, en, en daardoor eigenlijk uh, op, op die manier geen dienst. Uh, uh, en ja, want jouw nee, nou, droom ja. uh, is eigenlijk gewoon een bal ja. geslagen door de uh, als ik het uh, zo hoor. En ik werkte met, uh, met Ger toen bij een bedrijf. Ja. Ja. En daar uh, waren allerlei weddenschappen afgesloten en er hingen ook borden de S's in de maand en zo. <laughs> ja. Want Ger heeft ook S5. O, ook nog? En Zandvoort en Katwijk, ja. overigens. Ja. Ik weet niet waardoor of waarom. Stonden het slechtst aangeschreven bij de Koninklijke Landmacht. Okay. Daar kwam het hoogste aantal S5-mannen <lacht> vandaan. Dus, uh, <lacht> <lacht> misschien komt het ook wel door die kwallen in de Misschien waren, <lacht> ja, ja, waren ze zal... we zelf wel kwallen. Ja, ja, ja. Je weet het helemaal niet. Maar maar dat... Ja? Nou, dat lijkt me een heel goed plan. Dat, uh, dat gaan we dan ook zeker doen. Deze dames uh, kennen we allemaal, denk ik wel. Maar dan met de hulp van Pharrell Williams. this. met een hippe versie, uh, nou ja, een ja. beetje uh, altijd wat, wat producers uh, links en rechts uh, erbij gehaald, om het een beetje moderner te laten klinken. En dit uh, was alweer uit uh, 2008. Give it to me met Pharrell Williams. Uh, ja, uh, Frank, want uh, we zitten op het uh, klokje te kijken. Hè? Ja, het is uh, half elf, uh, geloof ik. Uh, dus dat goed betekent goed. dat wij uh, Hans aan de lijn hebben. Ja. is Hey Hans, oude rups. <laughs> wat gebeurt er allemaal op sportgebied? <laughs> ja, ja, Hans, ja, goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Hans. Goedemorgen. Ah, het is lekker rustig hè? in de studio zie ik. Uh... Ja, ja, ja er, zitten we er, maar twee, er zitten maar twee mensen, dus... Ja. Uh... Ah, je moet me zo denken, het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit hè. Ah, dus dat, daar ben ik helemaal Hans. met je eens, ja. Hans. Hey, zoals jullie uh, wel gemerkt hebben, is het de week eh, van EK voetbal begonnen. Ja, ja, voor Frank is dat iets uh, minder hè, want uh, uh, die houdt niet zo van het voetballen. <lacht> <lacht> ik ga hem net vragen hè, gekeken naar de wedstrijd van Nederland, of niet? Uh, weet je hoe ik het beleefd heb, Hans? Dat is in ieder geval leuk. Want ik ga niet uh, naar mensen kijken... Uh, die 22 mannen die achter een zak lucht aanlopen. Uh, dus om uh, um het even zo te zeggen. Maar in mijn straat zitten, zitten een paar echt van die oranje klanten. En uh, die had op een gegeven moment zo half halve tuin vol zitten... denk ik, met, uh, met allemaal van die oranje supporters. En ik zat echt... Ja, ik denk ik ga het vermijden. Dus ik gooi een uh, oude uh, wetse filmer erin. Een Grand Prix van John Frankenheimer uit de jaren zestig. En die zat ik te bekijken en ondertussen hoorde ik dan wel of er gescoord is of niet. Dus... Ja, dat is geen ontkomen aan. Er werd in ieder geval drie keer gejaagd, Maar heb jij gekeken, Frank, of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, uh, Achteraf uh, lees ik er wel. Want dat is, ook dat is bijna onontkoombaar, want meestal kan ik op maandag op de halve uh, relbo in de prullenbak flikken op de sport. Met de maar ik heb begrepen dat het nog wel een aardige dobber voor die man is geweest. Ja, nou ja het was een lastige wedstrijd. Uh, 2-0 voor en dan 2-2. Uh, uh, uiteindelijk 3-2. Dat zal een enorm gejuich hebben opgeleverd, denk ik, bij die Vele Straten. Die 3-2 ja. van Lundgren. Uh, ik dacht dat het 3-0 was, hè? Totdat ik zag ineens. Uh, 3-2. wat is er gebeurd in die tussentijd? Ja, 3-2, maar nog een deel. Maar in ieder geval, uh, ja, wat ook opviel, was natuurlijk het. Uh, Um, het uh, geval van uh, Eriksen, de Deense de speler, die, uh, die neerviel op, op, op, op het veld. Ja. Met, met hartslachten, dat was natuurlijk heel, heel uh, lastig. En iedereen hield zijn hart vast, uh, om het maar zo te zeggen, wat er, wat er gebeurde met hem. Gelukkig heeft hij vanmorgen via Instagram een uh, filmpje uh, geplaatst, uh, waarin hij laat weten dat het goed gaat. Er zijn nog allerlei onderzoeken natuurlijk, maar uh, het gaat gelukkig goed uh, met hem, want... Uh, ja, het had natuurlijk uh, heel, heel erg geweest als, uh, als hij uh, het niet had overleefd. Hm. Maar goed, uh, we hebben uh, ook andere sporten gehad. Uh, ja, voordat je verder gaat Hans, want uh, er was ook een neveneffect uh, zichtbaar hè, bij de Rode Kruis. Want ja. die hadden ineens uh, 150 uh, extra aanmeldingen nadat dat incident, hè? Ja, normaal 40 uh, van uh, euh, het, de, de, het, het helpen van mensen met de hartfalen, ja. maar uh, de, de, de, de, de volgende dag hadden ze 150 aanmeldingen, ja. dat klopt ja, ja, ja. ja. dat is op zich mooi natuurlijk. Maar hm. ja, het zou goed zijn, uh, zeker met die, met die moderne defibrillatoren, die overal hangen, hè? Overal hangt er ook een bij het uh, gemeentehuis bijvoorbeeld. Hè? Hm -hm. Dat, dat men weet hoe nou, ja. het in gaat. Hè? Dat, is, dat is goed. Het zal je gebeuren dat je het meemaakt. Ja, ja, ja. uh, het is alleen maar goed dat je weet wat je dan moet doen. Ja. Oké, okay, uh, de, de andere sport. Uh, we hebben uh, de IndyCars gehad in uh, Detroit. Heb ik gezien. Race 1 heb ik gezien. Ja, race 1 was eigenlijk het leukste. Hè? Ja. De 4G, uh, werd daar in het tweede. Okay, het was een, ja. uh, een uh, dubbelheader, dus de volgende dag moesten ze weer. En toen werd die 18e Helaas, Renus van Columns House, Renus door Dooruit een risicovolle strategie, hè, die je niet helemaal uitbetaalde. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. En, uh, maar goed, hij maakt wel een naam hoor in, uh, in Amerika. Want uh, ja, hij zit er toch redelijk bij, steeds. Dus dat is mooi. Uh, we hadden er, uh, nog een quest van uh, Roosel Eh, uh, Ik heb alleen even de, de, de, de beelden gezien, maar hij ging er inderdaad hard uh, ja, in die bandenstapel, uh, ja, Dat ik zag ik. In die bandenstapel inderdaad. Ja. En, ik ben even dat ook gezien, hè, maar die brand in die wagen van Grosjean. Die heb ik niet gezien. Ja, die, die wagen van Grosjean, die, die uh, vat opeens Vlam. Hm. Ja, dat moet voor Grosjean toch een, een rare gewaarwording ja, zijn. Ja, ja. De, man, uh, de man van de Vlammen uh, vorig jaar. En uh, die waren stond daar, hij kon er zelf uitkomen de, direct en, en er sputte naar de, de, de kant toe om een in ontvangst te nemen. Maar net toen hij wilde gaan blussen, toen kwamen, toen kwamen de, de, de, de brandweerlieden van, uh, van, van het circuit aan in Detroit. En uh, die uh, hardhandig werd hij die, die weggeleid, uh, want hij mocht dat niet zelf doen. Maar ja, dat lijkt me wel verstandig. want uh, je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk. Nee. Nou, het was in Detroit, hè? Detroit uh, een belangrijke stad in Amerika. Um, van de Motown, hè, dat is duidelijk. Van de ja, de General Motors komt er ook ja. vandaan, volgens mij. Ja, nou ja, goed. Dat, de, de Motown, hè, dat is eigenlijk afgeleid van Motortown. Uh -huh. um, uh, nou ja, de, daar de Ford, de General Motors, Chrysler. Uh, er werd goed verdiend daar, maar uh, ja. Op een gegeven moment uh, ging het wat minder. In begin uh, 2000. Dus nu is het een. Uh, een stad met veel werkloosheid en gewelddadig. Ja, maar de auto-industrie komt wel weer terug, Hans, heb ik begrepen, in Detroit. Ja, ze komen wel iets terug, ja. Maar ja, goed, die, die grote bakken, die, die SUV's, die, die werden ook minder gemaakt natuurlijk, hè. En het ging naar de lage-lonenlanden toe en uh, die kleine auto's uh, kwamen op. Ja. Dus uh, het is wel moeilijk, misschien dat ze nu wat andere uh, wagens gaan maken, maar... Ja, het zou goed zijn voor Detroit dat er weer, uh, dat er weer uh, auto's gemaakt worden natuurlijk, hè. Hm. Ja. Ooit is er ook Formule 1 gereden, daar heel hetzelfde circuit, uh, uh, Detroit uh, Street Circuit. Yeah. De, de, de, maar dat is was in de jaren 80, dus 82 en uh, 88. Oké, okay, um, wat de Formule 1 betreft, we gaan naar uh, Frankrijk toe, komend weekend. We maken ons op voor uh, drie weekenden uh, Formule 1, drie weekenden achter elkaar. We gaan eerst naar Paul Ricard, uh, het is niet mijn, uh, mijn circuit, hè, want... Uh, je zal het wel weer zien, die, uh, die uitloopstrook in alle kleuren gespoten. En als je die race dan gaat volgen, dan moet je echt een uurtje bijkomen door al die, die kleuren die, die over, over het beeld uh, gaan. Ja, het is breed asfalt, uh, uh, er gebeurt weinig vaak. Dus het is niet mijn, uh, mijn uh, uh, favoriete screen moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, goed, dus, uh, in 2018 werd hij sinds lange tijd weer uh, gehouden. Hm? En uh, Hamilton Bond toen stappen tweede. In 2019 won Hamilton ook. Vorig jaar is hij niet gereden, dus we gaan zien uh, of uh, Mercedes uh, de hegemonie uh, daar uh, gaat voortzetten. Ja, we hopen natuurlijk allemaal verstappen. Uh, ze zeggen zelf dat ze een goede kans hebben op dat circuit, dus we gaan het, uh, we gaan het meemaken. Ja. Uh, nou ja, wil afsluiten met uh, hockey? Misschien heb ik daar nog iets van gezien? Uh, nee, ik heb het alleen meegekregen... dat uh, zowel de vrouwen als uh, de heren... Uh, de, de, de Europese kampioen, ja. Ik ja. ah, ja. ja. vind die rokjes trouwens altijd wel een uh, vrolijk gezicht... dans bij de dames. Hoezo? Hoe ook bedoel je? Leuk die rokjes te doen? Ja, uh, rokjesdag. Toch een beetje als je ja, naar die ja, dames teams ja, ja, ja. kijkt. Ja, nou, ze worden in ieder geval allebei... van, uh, van Duitsland. Maar ik, heb, ik vraag me al, altijd af... met hockey, is dat nou een mondiale sport? Hè? Want ik heb altijd het idee dat het maar een paar landen zijn die daar uh, serieus mee bezig zijn. Ik heb er ooit nog een uh, ruzie over gehad met Roland Wolfmans dat was destijds uh, de, uh, de coach van het Nederlands Herenteam in mm het -hmm. ja. de, de, de Olympische Spelen van de Die wonnen toen uh, uh, goud op, het, op dezelfde dag dat die volleyballers later op de dag ook goud wonnen. Ja. En we, we stonden toen in het Heinekenhuis uh, uh, s'avonds en uh, ja, we kregen een gesprek over het uh, goud van die hockeyers. Nou prachtig. Toen zei ze tegen die Oldmans, uh, ik denk dat die, die, dat geld van die volleyballers veel meer gaat, veel meer tel. En er zijn veel meer mensen die volleyballen over de wereld dan hockey. Is dat zo, ja? Want dat ja. zou ik dan weer niet verwachten, maar dat goed. In, ja, maar er wordt zelfs in Afrika gevolleybald. Er wordt, het, uh, uh, nou, dat wordt ook overal gevolleybald, op de stranden of weet ik het allemaal. Dus, maar ja, die, die Roland Oldmans wordt net wel heel kwaad om. Hij zei, nee, wij doen er ook veel voor. Er zijn uh, tien landen die er een beetje, uh, een beetje serieus mee bezig zijn. Maar volley volleybal wordt overal gespeeld. Nou, hij begreep het niet en hij werd kwaad. En, uh, maar uiteindelijk hebben we nog wel een biertje gedronken hoor, en Heineke, in, de, in het Heinekenhuis. Ja. Dat uh, was heel gezellig. Nou goed, uh, jongens, dat was het een beetje. Uh, we gaan dus naar Frankrijk uh, met, de, met de Formule 1. Ja. Daarna twee keer in, twee keer in Oostenrijk. Hè, de van Oostenrijk. En de Grand Prix van Stiermarken, nou ja, dat is ook een circuit voor Red Bull, dus... Uh, ja, Sportzomer dat... puur sang kortom. Minder heel belangrijk, sorry. Ja. Ja. Sportzomer puur sang. dat uh, is wat Frank zegt. Ja, nou, we gaan het meemaken. Ja. Ja. Uh, de term Motown werd al genoemd, hè? Ja, ja, en zo, hè. Uh, ja, nou ja, dus mooie muziek komt er vandaan. Ja. La absoluut. Laat maar eens een goede, ja. Ja, nou, wat vind je van deze? Van Diana Ross, met uh, Love ja, Hangover. En, uh, ja, dat is, even, dat is een van de kopstukken, hè. Ja, ah, tuurlijk. Dus je zult, uh, even, uh, even bijkomen, in ieder geval. Oh, Oké, okay, jongen. Hey, tot uh, volgende week. Ja, tot, en tot volgende week, hè. Yo, Hoi. Hoi. Uh, I don't want it, don't want it If there's a cure for this Uh, gewoon echt in de volle lengte worden dit, uh, ja, dit uh, mooie ik nummer. ik dacht dat het nummer High Hope van hey. Pink Floyd lang duurde. Maar, ja, maar deze ook hoor. Ja, maar, uh, maar, is, maar het is dan ook een echte soul klassieker ja, wel... Motown uh, werd al genoemd door uh, Hans Potman in het uh, nieuws. En uh, dacht, uh, nou, dan gooien we hem er ook uh, gelijk in. Diana Ross ja. met Love Hangover. Um, er zit uh, trouwens ook nog wel een uh, grappig uh, verhaal aan. Daar kom ik zo even op. Ik uh, moet eerst even van een aanloopje nemen gisteren zat ik even, dat doe ik, dat doe ik wel regelmatig, tussen 9 en 10 even met wat heren in het dorp praten over de actualiteit. En daar was ook Cor Bos. We kennen hem wel als ja. uitbater van de Oasebar bijvoorbeeld. Ja. Dat heeft hij gedaan. En nou, Cor. Ja, ja, en die moest op een gegeven moment... Uh, vertelde hij over uh, Liverlock dat hij uh, ja, artiesten... Uh, wel eens over liet komen... voor bijvoorbeeld Ferry Maat... Ja. een social show uh, die op donderdagavond uh, zat. Uh, en een van die uh, momenten... was uh, bijvoorbeeld dat hij ook uh, Diana Ross... liet overkomen. Nou, uh, Daar zaten dan uh, om Liverlock Lock heen... Er zaten daar ook een aantal mensen hier uit Zandvoort, Bijvoorbeeld Ad Keur. Dat, uh, de man die uh, onder andere de Chin Chin heeft. Uh, ja, Begonnen was als uh, standtent-eigenaar <laughs> ja, van 2A. Ja, ja precies. Mooie tijd. Ja, uh, en uh, ja, dat weet ik ook uit uh, de andere hoek van via Mick Boskamp. Uh, want uh, Ad Keur is een beetje de, de cadeauvader ja. van, uh, van Mick uh, geweest. Ja, ja. ja, en daar ken ik ook uh, Mick van, van, ja, ja. Uh, van die tijd. Want ja. wij woonden aan de Zuidboulevard. Ja. In zo'n villa daarboven, ja. zeg maar beneden, had je dan 2A. Ja. Dus uh, mooie tijden. Ja, ja. ja, nou goed, maar daar, dan gaat het, daar gaat het ook een beetje om. Want uh, Mick werd op een gegeven moment gevraagd... of hij uh, Diane Ross uh, eventjes uh, wilde afzetten bij Ahoy. Nou, uh, dat, dat, dat wilde Mick wel. En op een gegeven moment uh, ging dat dus uh, vanaf uh, Schiphol of van 16 over. Ik weet het niet meer precies. Ik geloof van 16 over af. Maar uh, uh, ik weet niet of je een beetje bekend bent in uh, Rotterdam. Nou, als jij zegt 16-over... zal het misschien wel een, een private jet zijn geweest? Dat zo, denk ik ook, kwam, ja. Uh, maar er moest op een gegeven moment wel... Uh, voor een bepaalde tijd... moest, uh, moest uh, La Rosse uh, wel uh, in een ahoy zijn. En dat ging dus hopeloos mis. Oh. Want uh, ja, ze kwamen ergens uh, vast te zitten. Of uh, we, we raakten in de verkeerde rijrichting... op de ring van Rotterdam terecht. Ja, toen ging het mis. En uh, als blikken kon doden... Uh, was, het, uh, was het niet goed uh, meer gekomen tussen nee. Mick Boskamp en Diane Ross. Want hoe had hij het in zijn hoofd kunnen halen... om zo laat uh, Diane Ross af te leveren bij uh, in Rotterdam? Dus ja, dat, dat ja, is gebeurd. Het zijn natuurlijk uh, divas in ja. de hoogste regionen. Ja, behoorlijk. Dus, uh, dus dat, dat ja, was het uh, ja. verhaal over uh, Diane Ross. Ja, mooi man. Want ja, ze hebben natuurlijk uh, veel wensen. En hoe, hoe, hoe hoger je in de artiestenboom zit, hoe <kwijnt> meer wensen je hebt. Ik kan me nog herinneren dat... Uh, ik moest dan ten tijde van de. Niet dat ik met mijn met me Diana Ross wil vergelijken. Ik ben sowieso geen artiest. Een <laughs> antiest, ja. Maar uh, als ik dan moest optreden, dan uh, hoorde ik wel eens van die zaaleigenaar. Van ja, als Golden Earing komt, dan moeten er uh, vijf roze, drie blauwe, zes uh, grijze handdoeken zijn. En een, uh, een dom jonnetje uit dat jaar. En ja. weet je, ja. dat, dat soort dingen. Ja. En er was ooit een, een zaaleigenaar. Die had in een van uh, een blad. of van een overkoepelend orgaan geschreven, geef mij maar gasten zoals dingetje... want hij drinkt één fluitje als het klaar is en dan gaat hij weg. Het <lacht> hoeft geen kleedkamer en dat soort dingen. Nee. En dat was ook zo. Ja. Ja. ja, ik denk, wie ben ik? Jezus, ik trek dat, dat pak aan. En, uh, en ja. uh, daar, daar, daar, daar memoreerde Rob van Zomeren nog even... tijdens mijn laatste Radio 10-uitzending van afgelopen vrijdag... Ah, ja. dat uh, hij mij wel gezien had bij de huishoudbeurs... <lacht> waar ik moest optreden. Libelle? Uh, nou, <lacht> het was in de raaien was dat. En dan uh, in die tijd was René Vroger net begonnen. Ja. En uh, de zingende bloemkool, Gordon. Toen nog een koep cauliflower, weet je. Als ja, we, ja. Maar die gasten die, die zagen water branden als ze mij zagen. Want die dachten, wat is dat voor een, Want die hadden natuurlijk wel zo zijdelings gehoord van het, het fenomeen dingetje. En als we dan een hit hadden, dan stond hij ook echt in vier weken tijd uh, in de top drie of zo. Of in de top tien sowieso. Ja. En dan hup, was het weer weg ja. voor een ja. jaar. Weet je. Dus die gasten die snapten er helemaal gereed van. Ja. En uh, die Gordon moest natuurlijk ook een kleedkamer... dit en dat. En ik stond daar gewoon ergens in de gangen... waar ook uh, in dat waad pakte hij. Dus ja. <laughs> het oogste nogal wat uh, vreemde blikken. Ja. Maar, uh... ja, ik heb uh, nog een YouTube-filmpje uh, van jou gezien. En ik uh, geloof dat dat ergens in, uh, in het noorden... Hippolytische Hoef of uh, Vieringenmeer... daar ergens heb je een optreden gedaan. Uh, dat uh, dat ja, zat ik dan... Uh, ik, weet, ik weet het niet. Maar ik heb, ik heb een opname gezien. En okay. er stond ook een uh, dame bij uh, in een uh, wat... Uh, ja, in een, met een, een korte met een, rok. Met een pittig chassis en een ja, zwart jurkje. Ja, een ja, ja, ja, zwart jurkje. Van, ja, precies. Dat was de vrouw van, uh, van de drummer. Ah. En ja. de kistenmaker en Boudi zaten daar nog in. Oh god. Een clipje. <laughs> ja. En uh, ja, dat was mooi. Ja, ik heb uh, in de Marianne Bar in Wieringenwerf uh, ja, Dat zal het wel geweest zijn, denk ik. ten ja. beste gegeven. Ja. Ja. Dat was een van de mooiste, mooiste tenten, want ik kwam ook wel in het zuiden van het land... En dan zagen gasten echt water branden. is die Mongool in het waadpak, weet je? <laughs> En dan was ik... Ik had natuurlijk helemaal geen zelfvertrouwen. Als, uh, daarom ben ik ook antiest. Uh -huh. En dat had dan meteen zo'n weerslag op mij. En op het uh, al schrale optreden. Dat het kwam dan niet helemaal uit de verf Het was een uh, heel povere orkestband. En ik stond er dan een beetje te, een beetje, een beetje te mimieken. En ja. playback was ook niet mijn beste kant. <laughs> dus, uh, maar, een, maar een club als de Marianne Bar in Wieringenwerf. Dat was, en daar kwam ik op en uh, die zaaleigenaar had het al gezegd... want André Hazes hoefde er niet te komen. Die pruimde ze niet, die kreeg bier nee echt? nee, echt niet. En John Spencer, de enige die ze aardig vonden, was Simka Marina. En ik zei, nou, dat is lekker zo'n verhaal, Mr. Bill. Dan moet ik zo meteen met die kaplaars... Nee, die komt helemaal goed, dat ga jij zien. Met dat Noord-Hollandse Noord accent, weet je wel. Uh -huh. Nee, die komt allemaal goed ding, hoor. Mensen zijn er klaar voor, dat ga je meemaken, zo. Weet je, die trant. En inderdaad, allemaal Lolitaatjes van 20 jaar minirokjes uh, mini met kaplaarzen aan de Zuidwestertjes op. En denk ik, oh fuck <lacht> de fuck. Maar dat was een heel erg leuk optreden. Ja. Iets, het leukste optreden wat ik mij kan herinneren. Daar ja, oh. heb ik nog een keer opgetreden. Ja. En daar was natuurlijk een ingenieur die zorgde voor het geluid. Eerst dan een, een, een bureautje. En die maakte zijn eigen geluidsinstallatie. Nou, dat was ook wel te horen. Dat zodra er in zo'n ding verkracht ging, zat de halve straat zonder licht. En dan uh, heb ik twee van die boksen zo, tijdens een kaplaars optreden. Zo, heel voorzichtig. Zo podium afzien wandelen, vlikken zo in het publiek. Zo hard was dat, jongen. Ongelooflijk. Maar dat was echt een uh, ongelooflijke bende in vlachtwedden. <laughs> maar goed. Uh, ja. En Boudewijn God hebben ja. Die was dan mijn uh, roadie, hè? Die ging altijd mee. Die zijn ook heel belangrijk. Nee, ik uh, viel gisteravond nog in, uh, in top op... Uh, dat we een beetje terugblikken op uh, alles wat ze daar uh, hebben gehad, uh, ja, ja. nou ja, kratvisser, ja kratvisser ja, ja. <laughs> dat is onder andere. En op een gegeven moment uh, kwam daar ook het uh, verhaal over die smurven van, uh, van Pierre Gartner uh, daar in voor oh, uh, met, ja, ja. Die, uh, met die blauwe, blauwe dingen ja. en uh, noem maar op. Ja, er werd dan uh, gezegd uh, dat... Uh, dat ja, hij heeft er volgens mij ook een wereldhit uh, mee gehad. Maar dat. Ja, de wereld... heet uh, de rechter niet. Uh, nee, nou oh, ja, uh, kijk, uh, de, de wereldhit waar hem we, we eigenlijk allemaal is... Dat, uh, dat kleine café in de haven uh, volgens mij. Maar daar hoorde niks er niet over. En ik denk, ja, uh, goed, uh, heb ik dan iets uh, gemist? En uh, er was ook dan nog wel een uh, speciaal moment... Uh, zag ik uh, Bonnie St. Clair met uh, Dr. Bernhard. Ja, daar ja, ja, zat, zat, zat nog een andere prominente Nederlander volgens mij in verstopt, denk ik. Dat weet ik niet. Ja, Ron Brandstede, dat was... Oh, de ja, ja, ja, dat, ja, dat klopt, ja. ja, dat klopt, ja. ja want we hebben dat als item bij Radio 10 Zomertijd op vrijdagmiddag. Vaak. Ja, ja. Van, uh, wat hurft Bonnie? <laughs> nee, nee. Dat is een fragment uit dat plaatje. Ja, mooi. ja. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, heb, ik weet ook niet hoe, hoe dat gaat op zo'n vrijdagmiddag. Daar ben je bij jullie bij Radio 10. Want uh, ja, ik mis dat, <laughs> ik mis dat uh, vaak. Ja, dus. het is gewoon rete gezellig. Ah, ja. En uh, Rob Zomeren zei toen, ja, in het kader van de corona... Uh, waarin we toch niet uh, mogen, moeten we het hier maar gezellig maken. Nou, dat was niet tegen Dovermansoorlog gezegd. Dus uh, sinds dan zitten wij al een aantal maanden vrijdag... Uh, tijdens de uitzending aan de bubbels, aan de champagne... En uh, iedereen neemt bij het Tourbird wat uh, commestibiliteiten mee. Dus ik haal dan graag bij Adi Guit uh, vis. Ah, ja. Dus Adi heeft en, ook uh, uh, nog een, uh, een goede aan je als je richting... Hil ja, wat is het? Waar zit het? Hilversum? Hilversum, ja. Bergweg. De, de, de, de okay. de Talpa, het gebouw van Talpa. Aha. Uh, dus uh, dan neem je dus uh, de vis onder je arm van, ja. uh, van Arie mee. Sven die neemt dan uh, kippenvleugeltjes mee met saus en bende en zo. En Rob van bij Michel Schönings zijn favoriete uh, slager, uh, neemt hij weer wat mee. Ja, dus, ik zit me alleen uh, af te vragen hoe uh, degene die dan na jullie komt, dat hij dan nog het doekje eroverheen moet gaan, omdat er allemaal vette vingers en zo aan uh, zit. Ja, op, uh, maar ook die luizen al wat gewend, jongens. Uh, dus toch wel. <laughs> uh, we, gaan, uh, we gaan op naar het uh, nieuws van, uh, wat is het, 11 uur? Ja, die klok uh, die loopt weer 10 ja. minuten standaard ik achter. Een klok. Ja, dat denk ik. Ik denk, nou ja, goed. Uh, uh, de laatste ronde van André Hazers, uh, of wat dan ook, die klinkt hier niet. Uh, Zou direct, uh, nog een uurtje. Kan nog wel uh, samen met uh, de heer Padek Daar ben ik dan terug. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van